De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. De Krochten, vanavond met Piet Rossel en Pim Groof en natuurlijk onze gast Rudy Bennett, zanger en voorman van de beroemde Haagse Sixties band The Motions. Als ik alles ga vertellen, zitten we hier over drie dagen nog. In deze uitzending van de Krochten gaan we echt terug naar de wortels van de Nederpop. Want vandaag is onze gast Rudy van den Berg beter bekend als Rudy Bennett, zanger en voorman van de beroemde Haagse Sixties band The Motions. In de jaren 60 domineerden The Motions samen met onder andere Golden Earring, Shocking Blue, Q65 en T-Set, de Nederlandse poppodia en de top 40 hitlijst. Rudy Bennett schreef muziekgeschiedenis door in 1964... in het voorprogramma te spelen van de Rolling Stones... in het kuurhuis in Scheveningen. Daar gaan we het ook nog over hebben, denk ik, ja. ja. En in 1967 speelden de Motions... in het voorprogramma van de legendarische Jimi Hendrix Experience. Ongelooflijk. Ze waren ook de eerste beatgroep... die een uh, nummer hadden in de hitparade van de Veronica... Hè? in 1965 met It's Gone... In 1966 begon Rudy, naast The Motions, ook een solo carrière... en scoorde in 1967 een hit met How Can We Hang On To A Dream. De solo carrière leidde echter ook het einde van The Motions in. Hetzelfde jaar verliet Robbie van Leeuwen The Motions om Shocking Blue op te richten... en volgde er een periode van diverse bezettingswisselingen. En in 1970 viel de band helaas definitief uiteen. Daarna is hij als soloartiest maar ook in nieuwe bands als Jupiter en als producer. De laatste jaren is Rudy te zien in theaters met shows als Rot op met die Geraniums over de jaren 50 en 60 van de 20 e eeuw. Het goede nieuws is dat Moosjes ook weer gaan optreden... in een ijzersterke nieuwe sterbezetting. Met natuurlijk Rudy als grammatisch originele zanger en frontman. En natuurlijk, kort geleden hebben ze een nieuwe single... It Won't Get Any Better Than This uitgebracht. Die gaan we ook zeker horen in deze uitzending. Kortom, het wordt weer een interessante muziekreis door de krochten van de Nederok met onze gast Rudy Bennett. Rudy, hartelijk welkom. Heb je nog iets toe te voegen aan deze introductie? Nou ja, je mist nog een heel veel, uh, doorheen, <laughs> zag ik, of hoorde ik, maar uh, nou nee hoor, dat, ik heb verder niks toe te voegen, dat komt wel in het verhaal denk ik. Ja, ja je hebt natuurlijk een gigantische carrière achter de rug hè. Nou ja, ja veel gedaan wel ja. inderdaad, Ja. Ja. ja. Maar laten we een beetje gewoon eens beginnen. Waar ben je geboren? En, ik ben oh, geboren in Den ten... Haag. Ja. Uh, en uh, in het ziekenhuis. En toen wij, wij woonden in de Heesterstraat. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid tot mijn tweede. Want daar viel toen die uh, V1 of V2 was het. Okay, en uh, toen ja. waren wij net niet thuis toevallig. Maar toen waren, was het met Nieuwjaarsdag. Toen waren we uh, bij mijn oma en opa. Okay. En toen we thuis kwamen, alle plafonds lagen eruit, was, was bij ons om de hoek gevallen. Yeah. En toen zijn we in de Sneeuwklokjesstraat gaan wonen. Sneeuwklokjesstraat, en, ja, ja. Ja. In de bloemenbuurt, vlakbij de duinen, ja. achter de duinen. <laughs> ja, dat kennen we nog inderdaad. Ja, ja. ja. ja dus uh, dat, daar ben ik uh, zeg maar, zo'n beetje... Dat is mijn ja. jeugd geweest. Oké, okay. en hoe zag de familie eruit? Ook muzikaal en veel broers en zussen en zo? Nee, ik heb één uh, zus. En, ja. en ik heb nog wel uh, twee halfzussen en een halfbroer. Ja. Uh, maar ik heb één, uh, zeg maar, een Echte, echte zus, zus. oké, okay. ja. Uh, nou, wij waren, mijn moeder was wel muzikaal. Die zong wel veel. En mijn vader niet. Mijn vader was, een, was timmerman. En later heeft hij de behangwinkel van zijn vader overgenomen. Dus toen okay. kwam, kwam hij in de behanger, behangerij terecht. Maar mijn moeder was wel vrij muzikaal, moet ik zeggen. Want die kon mooi zingen. Okay. Zonder op met koken, zonder in de keuken te ja? zingen. Ja. Ja? En jij, mee zingen? Nee, nee. nee. Ik, stond wel, ik had wel uh, het idee vroeger dat ik eigenlijk drummer wilde worden. Want we hadden zo'n uh, zo zo wasstijl waar je in gewassen werd vroeger. Ja? Ja? En die, uh, die legde ik dan... Op z'n kopje. Kop, ja. Ja. Ja. ja, en dan ging ik altijd met, met dingen in de tuin lekker. Die buren werden yes. helemaal gek van mij daar. <laughs> dan ging je zitten drummen daar. Ja. Maar ja, dat was eigenlijk een voorloper van... Uh, eigenlijk toen ik voor het eerst eigenlijk uh, muziek hoorde... Dat was... Uh, wij, je had, in Nederland had je niet veel uh, moderne muziek, laat ik het zo maar zeggen. Nee. Dus wij luisterden als het even kon naar, naar uh, Luxemburg. Ja. ja. En, maar dat kon je niet zomaar ontvangen... Dus ik had een kristal ontvangen op mijn dak gemaakt, yeah. met een snoer naar beneden. En dan zo in je oor kon je dan, ja, tuurlijk, ja. krakend hoorde je dan, dan de muziek van Luxemburg. Oh, en daar hoorde oh. ik verteerd Little Richard, met, yeah. uh, met Long Sally. Yeah. En ja, dat, ik, dat dacht dat ik gek werd toen, en ik lag in bed, ik kan me nog wel een beetje herinneren lag ik dat? Door, ...dan hoorde je waa, die stem van hem, verschrikkelijk ja. mooi. En uh, ja. ja, zo ben ik eigenlijk in muziek geïnteresseerd geraakt. En toen kwam Cliff Richard en The Shadows in die periode. Ja. Die kwamen een beetje op. Vriendjes van mij die, uh, die speelden gitaar en die kwamen bij mij. We zaten altijd in mijn kamertje, want bij mij thuis was het een zoete inval. Okay. En we zaten te spelen en ik zat, zat wel eens mee te zingen zo en nummers van Cliff Richard en dat soort dingen. Ik was een jaar of 17, denk ik, 16 of zo. Ja. En toen zeiden ze: Ja, je moet gaan zingen, dit en dat. Nou ja, toen ben ik eigenlijk een beetje we gaan zingen. Gaan. Ja. Ja. En toen ontstond er ook een groepje. Van vriendjes onder elkaar. Mm -hmm. En dat is later wat professioneler geworden door ook jongens, wel uit de buurt. Ja. Uh, die de een zat op het conservatorium voor gitaar. Dus het waren allemaal goede muzikanten. Wat ja. Alleen ja. Min de drummer was nou niet zo, vond ik. Nee. Die is ook later vervangen door Siep Warner. Maar. Kijk, en toen speelden we en toen ging een van de gitaristen... die gitarist die, uh, die op conservatorium zat, die ging de band uit. Mm -hmm. Wij heetten toen Richie Clark. Ik heette Richie Clark. Richie Clark, klopt, ja. ja. Nou, een beetje in de stijl van uh, uh, Cliff Richard en the Shadows. En oh. de Ricochet's. <laughs> Ricochet's. Ja. En we hadden een eigen ja. clubje in, uh, in de bosjes van Pex, de Wildhoef. Ja. En dat traden we ieder weekend op. Zo. En ja. dat, dat was altijd vol. En dan ja. kwamen zo'n heine ver naartoe. Ja. weet je, Rudy, of er al muziekbladen waren in die tijd? Want je zegt, je was 15, 16, 17. Ja. Als ik goed zeg, is dat eind jaren 50. Uh, jullie konden nog niet je inspiratie uit muziekbladen halen. Hè? Nee. Dat, zoals er nee. nou een beetje van: wij waren nee. gewoon in de jaren 60. Toen had je Muziekexpress. En, ja. en, en dat was die wereld, die sprak me ook heel erg aan. En dan zag je gitaar en je zag bands. Maar hoe deden jullie dat? Moest je, je inspiratie helemaal uit het Radio Luxemburg halen? Ja, ja, hoofdzakelijk. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment gingen ze dus bij, uh, bij de Nederlandse radio... ook wel wat modernere muziek draaien. Ja. Maar het was toch nog wel ergens allemaal Corrie Brokken natuurlijk. En ja. Dat was ja. natuurlijk wel prachtig hoor, Maar voor die tijd. Maar dat was natuurlijk toch heel, hele brave muziek allemaal. Zeker. Ja. Ja. Dus eigenlijk uh, hebben wij uh, uh, door Luxemburg vooral en ook van... Ik kende wat mensen die zaten op de vaart. En die namen ja. we eens platen mee uit Amerika. Oké. een plaat. Dus ja. ja, die draaide je dan. En ja. daar kreeg je dan een beetje ja. de inspiratie door. Ja, ongelooflijk, ja. ja. Ja. Maar ja, op een gegeven moment was die band uh, die we, we gingen spelen. We, hadden, we speelden in de, in de Wildhoek. En de organisator daarvan, dat was Guus Nieuwmans. En Guus Nieuwmans was weer de zwager van Paul Arquette Oké. Okay. En wat zijn ja. zus was getrouwd met Paul Arquette ja, ja. En, uh, dus wij kwamen toen in 1964 al, in 1964 uh, was, ja, was dat, kwamen ook in het voorbeelden van de Every Brothers en van oh, okay. Cliff Richard en de Shadows. Ja, zo. En toen we daar bespeelden, mochten we natuurlijk ons repertoire niet spelen, want dat nee. was allemaal Cliff Richard <laughs> en de Shadows. Maar en, en toen kwamen we dus ook in die periode bij de Stones terecht. Oh, dus je hebt nu al over de motions inderdaad. Nee. nee, de motions waren toen nog niet, die bestonden nog niet. Oké. Okay. Oh, dat waren nog de, de Ricochets, ja ja. ja ja. Ja, wij stonden okay. in het voorprogramma, nog onder de naam Richie Clark en de Ricochets. Okay. Heb je die een van die, die grote namen, een van die mannen ooit uh, ontmoet toen? Of hoe, ja, hoe ging Ja, natuurlijk. Daar ontmoet. Ja. ja. Heb je daar nog herinneringen aan? Uh, in... Nou, ik weet dat hmm. de Stones die kwamen binnen, <coughs> kan ik me herinneren. En ik zag Mick Jagger die had een uh, heel verformel jasje aan. Daar stond hij ook mee, ten toneel later. Ja. En volgens mij hadden ze daarin geslapen of zo ook. Dat je maar dat echt, weet? Wij, wij zeiden, wat, wat, ja. een, wat een vieze nekker zijn. Er. Wij vonden het een beetje ja. vieze mannetjes, ja. ja <laughs> wij waren natuurlijk keurig van de Cliff en de Shadows. Ja, nee. ja, ja. Pakjes en het veranderde ja. daarna niet, ja. uh, niet uh, dat, uh, dat, dat vieze namen we niet over. Maar wel die muziek natuurlijk. Ja, ja. En, uh, maar wij, de Ricochet's, die, die, die gitarist die op, op onze storm zat, die ging eruit. Ja. En die ging een baan, die had, uh, had ander werk of zo. Ja. Die wilde niet dat, uh, dat dat in de weg zat. En toen heb ik Robbie Verleven erbij gehaald. Okay. Dus dat was al ja. in de Rico sets. Oh, ja. En ja. die ja. haalde Sip Warner weer erbij, de, onze dru die, de, drummer, ja. de drummer daarna. Ja. Dus ja. En dat was veel beter. Dat waren strakke, dat was een hele strakke, ja. ja. strakke gitaristen, strakke drummer natuurlijk. Heb je eigenlijk wat, wat een toeval, zou je zeggen, dat je twee, uh, dat zulke goede mensen ineens tot je beschikking had? Want die moet je ook maar vinden. Of ja. was het ook in Den Haag zo dat iedereen rond die leeftijd of de helft uh, bezig was met muziek? Dat, dat, dat is wel ja, een beetje nog mijn beeld. Dat, dat, dat, veel dat veel mensen... kwam eigenlijk iets later. Want doordat er successen werden geboekt, ging iedereen ja. dat een beetje doen. Hè? Okay. Ja. En, maar dat was eigenlijk, wat Hobby speelde in een bandje. Ik weet niet meer welk bandje dat was, maar dat was op Kaag eiland oh. en ik hoorde dat dat uh, ik had van Robbie gehoord dat een goede gitarist was en hij had al een fender en een fender die was nog niet in Nederland eigenlijk ergens uh, nee, te bekennen nee. maar hij had hem de nee, eerste fender in, in Nederland, Nederland. Zo'n rode. Zo ja. en toen ben ik gaan kijken daar en toen hoorde ik hem spelen ik wou fantastisch ja. die, hoe die speelde al toen hè? Ja. dus toen na afloop toen ben ik naar hem toe gegaan en toen zei ik van uh, ja joh wat, wat sta je nou te doen met zo'n beentje, weet je? Oh, ja, ik zeg ja. het blijven. Maar een kutbandje is dat. <laughs> hij zei, je moet bij ons komen. En hij is inderdaad bij ons gekomen. Wij hadden net een beetje naam al in die oh, okay. in kringen. Dus ja, ja. toen dacht hij, nou, ik ga bij hun spelen. Ja, ja. En hij heeft, want Siep speelde er ook bij. Die speelt nee, die speelde in de Atmosfeers. Met Robbie, dat was weer een ander ben. Maar Robbie heeft toen Siep erbij gehaald ook. Oké, okay. Ja. Yeah. I can't stay here cause you treat me bad You don't buy wedding rings And don't run other things Don't tell me that I'll get you with Er was al een heel clubcircuit eigenlijk toen de tijd. Ja. Nee, nog niet nee? zo hoor. Nee, nee. nee want er waren, de Iering de, de die, die speelde natuurlijk ook al, daar had ik nog nooit van gehoord, maar wel van de, van de vorige naam, want dat was hetzelfde als wat wij deden. Dat was ook de Shadows, die speelden ook de Shadows. Ja, natuurlijk. Maar die waren toen 15, 16 jaar en wij waren al, al 18 of zo, weet je ja, toen. dat scheelt toch Tegen die tijd, ja. Dus wat... Uh, wat dat betreft was, was er de, ja, de Jumping Jules, had je die kwamen ja. ook net op toen? Ja, ja, nou, en, ik ook, ja. ja. ja. En die, ik kende de jongens van de Jumping Jules, want die kwamen uit een buurt waar ik veel kwam ja. toen. Ja. En die, uh, dat was eigenlijk de muziek van toen. Oké, okay. want er zijn toch ook heel veel mensen uit Indonesië gekomen, al die indo ja. eigenlijk. hè? ja. En die zullen ook wel een grote invloed hebben gehad. Niet denk op ik, ons, he. nee. Daar nee, nee, had je geen niet. contact mee. Omdat het ook ik veel, had wel contact haar... mee, ja. wij hadden zelfs een Indische. Uh, manager op een gegeven moment, uh, Ed Baupin. Ja. En die was ook de manager van de Blue Diamonds. Maar die ja. was, dat was een... Uh, en die had al die, in, veel van die Indoor-rockbenches. Maar ja. wij hielden niet van die muziek. Ja. Wij, kijk, die speelden ook wel Amerikaanse muziek. Ja. Uh, yeah, Chuck Berry en zo. Ja. Maar wij vonden die, wij vonden ze gewoon niet zo goed, die, die bandjes. Nee. Oké. Okay. Ja, ja. Waren er in Den Haag hangout places, om het zo even te zeggen... waar, waar jullie elkaar, bijvoorbeeld in muziekhandel of zo... wat later anders ja, ervaas... Ja. Dat weet ik ook wel, beroemde muziek ervaas... waar echt al die Haagse muzici en Amsterdamse nee. muzici kwamen? Dat, nee, want was, was je kenden elkaar eigenlijk ook niet. Nee? Want het waren allemaal buurtbeentjes hè? Die had oh, in de, ja. En in onze buurt, daar kenden wij alle mensen... maar in die andere ja, buurt ik. niet de, Toevallig kende ik wel die buurt waar hierheen vandaan kwamen, want daar kwamen ook... de Jumping News vandaan. Ja. Ja, ja. En daar kwam ook nog wel eens. Maar ja, wat, een, wat een mooi moment is. Ik hoop dat je... Of ik, misschien herinner je dat nog. Wanneer had jij het moment dat je dacht... hé, hey, dit wordt wat groter. We gaan nu een stap maken boven... de andere bands die het normale circuit verkeren." Nou, het kwam eigenlijk... Wij speelden natuurlijk in die, in die Wildhoef. En Robbie, die... Uh, die was altijd... Die was, die was altijd aan het zoeken naar dingen. We speelden al nummers eigenlijk... die niemand kende nog... Ja. Uit Amerika. En ja. wij speelden ze. En toen werd het his in Amerika. En toen hoorden ze er hier ook van. Maar wij speelden ze al. Ja, okay. Robby had een ja. echt een uh, voorziene blik. Ja, een goede neus voor. Ja. ja. En eigenlijk zijn we veranderd na de Stones. Ja. Want we hadden met de Stones gespeeld. En toen, een maand later, zei Robby van... Ja, ik heb er zo over nagedacht. Maar wij moeten andere muziek gaan maken. Want dit, dit, wordt, uh, dit wordt de muziek van de toekomst. Oh, oké. Okay. Dus en afstappen dat, van uh, Cliff Richard en ja, met de, de, de, de, de Ja, van de bravere muziek naar nou, de ruigere muziek, ah, zeg maar. Okay. Dat was dus een cruciaal moment qua creativiteit. Ik ga nu ja. die slag maken. Maar wanneer was nou het moment dat je zelf het gevoel had... hé, hey, deze band gaat lopen. Ik ga, ik ga echt succes krijgen. Nou ja, dat het is... Toch... Kijk, Robbie die schreef toen al op, liedjes. Die begon met liedjes te schrijven. Ja. Dat was heel uniek, want dat deed niemand. Ik nee. speelde alles na iedereen. En de, ik vond dat. dat de, ik, daar ging de hobby toe en dan had hij ideeën voor dingen en dan ging ik zingen en dan kwamen we zo tot een nummer. Maar toen, op een gegeven moment, wij, wij wilden gewoon ja, bekend worden en we hadden. Ja. Ja. ja, we hadden dus Guus Nieuwmans als manager. Mm -hmm. uh, daar hadden we toen op een gegeven moment een breuk mee. En, Kees van Leven, dat was een, een uh, vriend van mij, een jeugdvriend. Ja. En die ging altijd bij mij mee overal heen. Die vond dat heel leuk en interessant. <laughs> ja, ja. Dus ja, toen heb zin. ik gezegd, nou ja, dat ja. was een actieve jongen. En uh, ik zeg, word jij maar manager? En ja. hij is toen manager geworden. Hij is toen later nog voor Shocking Blue, van de Dolly Dos. Oh. Hij heeft dat, hij heeft jarenlang is hij een van de beste ja. managers geweest okay. ja. <coughs> Maar toen, uh, toen hebben, heeft zijn vader, want dan moet je nagaan hoe dat dan nog ging... Zijn vader zat op kantoor, dus die kon goed brieven schrijven. Die heeft een brief geschreven aan platenmaatschappij, aan Negam Delta. Oké. Okay. Van ja. hebben een, wij hebben een band en wij ja. maken eigen liedjes en dit en dat. Nou, en toen heeft Hans Kellerman, de directeur van Negam toen de tijd... die heeft de brief ontvangen en die, die vond dat wel brutaal en leuk hoe dat ging. Ja, en, en toen heeft hij weer Kees de Man, dat was een... Uh, Art director bij Het Vaderland, bij de krant ja. in Den Haag. Die, die werkte ook voor de platenmaatschappij een beetje. Deed die art, artwork voor. Ja, tuurlijk. En dat was weer, Hij Die was weer bevriend met Jan Kramer. <laughs> en, dat werd, en die hebben toen samen... Hij, hij heeft uh, ons in contact gebracht met, uh, met die Kees de Man. Ja. Die Kees de Man heeft samen met Jan Kramer een label opgericht bij Negram. Dat heette Havok. En de eerste plaat ja. ja. die daar werd uitgebracht waren wij. Dus zo ging dat. En ja, ja. de eerste LP die wij maakten... De, ja. die is ontworpen, die hoes... door Jan Kramer. Echt waar? Wat ja. Ja. leuk. En dat, is nog dat wordt nu als een, als een soort van... heel bijzondere LP hoes. ja, uh, ja. introduction, heb je het? Ja. Over, ja, introduction to the ja. motions. Die, die groene hoes. Ja, ja. ja. ja. ja, ja die is, uh, ja. Ja. is toch een foto? Ja, dat is een je, foto, Je ja. ziet wel dat het maar een illustriere... is. Ja, hij is gemaakt in een... Uh, in een uh, omgeving met allemaal spullen, oh, allemaal en dat art-poutine. Weet je dat waren echt, allemaal, kunst, dat zagen we allemaal kunstwerken van ja, ja. Jan Kramer. Aha. En hij heeft die hoes ook ontworpen, samen met Kees de Man, want die was artworker. ja. Hij art Artwork, ja. dus, ja. was even jullie Andy Warhol. Ja, dat je ziet dat het toch een zetje kan geven van alles, hè? Dat je ja, ja. creatieve mensen om je heen hebt. Ja. ja dat, is, dat is wel mooi, ja. Ja. zit hem even houtje. Ik ook. Ja. bijvoorbeeld, uh, ja, je hoort wel eens artiesten die zeggen, ja we hoorden uh, dat heb ik zo van de Stones van de Beatles ooit ergens was gelezen, dat ze, dat ze zichzelf op de radio hoorden, Toen dacht ik jeetje, dat is niet te geloven we, we gaan het maken En ik zoek nog even, uh, had jij ja, zo'n nummer? ja, dat idee nou ja, heb je natuurlijk gelijk want ja, dan hoor je zo'n zo nummer op de radio, It's Gone was dat denk ik hè, de eerste, toch? Uit ja, 65 ja, ja, ja. En, maar dat werd niet echt een hit uh, maar dat was, werd wel heel goed ontvangen, want de, iedereen dacht dat het een Engelse band was. Want het was oh, heel ja. raar. Ja, ja, weet je wel. Ja. Een ruik, ja. ruik nummer. En dat, heeft toen, dat hebben we bij Van Kooten toen uitgehoord. Die zat toen al... Willem van Cote, ja, ja, die ja. zat toen al uh, met zijn neus in de uitgeverij. Ja. Die was natuurlijk heel ja. snel daarbij. Ja, en, uh, slimme jongen. Ja. Ja, ja, en die heeft dat ja. toen... zelfs in Amerika op de 99ste plaats in de Billboard gekregen... Echt waar? Ja, dat was dan gewoon ja. fake. Ja. Door de film maar... te draaien? Oh. Of, of hoe bedoel je fake? Uh... Nou, dat heeft hij gewoon via een Amerikaanse ja. connectie. Ja. heeft hij dat daarin gekocht? Zet er nou maar in, ja. weet niet veel, maar ja. dat ging dan zo. En dat was dus ja. fake. Maar ja, dat werd in Nederland natuurlijk gelijk. Ja, die staan al in de Amerikaanse ja. hit rate. Wel op 99. Ja, maar het maakt niet uit, die stond erin. Ja. Ja. Ja. En, toen was het, dat was en toen gingen we de, de volgende plaat opnemen. En we hadden een nummer dat heette 'Al for the Sun. En dat Heet? nummer, dat was eigenlijk de A-kant. Dat was een heel mooi nummer. We spelen het nog af en toe wel eens. En dat, dat, dat vindt Robbie ook nog steeds een van zijn mooiste nummers. Oké, okay. alvallend maar, ja, ja. maar toen ja. moesten we de achterkant hebben. Dat werd ja. Wasted Words. Ah. En dat werd... ja, ja dat We hadden eerst ja. met ja. een mondorgeltje geprobeerd... en toen kwam dan zo dat orgeltje erin... door iemand gespeeld. Dat speelden we dan niet zelf. En, ja, nou ja, en toen zeiden we... ja, maar de Seine moet moeten worden. Ja. Maar toen zei Willem van Koten... die op eigen initiatief... dat doen we niet. Wat? En die heeft gewoon wasted words. En dat ging bij Veronica al op. En er werd ineens een knallen van de hit. En dan hoorde Sicker. je dus... Ja. Dat was het begin van dat je denkt... Nou gaan we het maken. Want je hoorde en overal waar je kwam. Ja. In een winkel of waar dan ook. hoorde ja. je wasted Words ja, door was het hele land. Ja. Ja. Dus dat was natuurlijk heel apart. Ja. Ja. En dat, dat was eigenlijk ook de grootste hit. Want ja. <coughs> daarna kwam Why Don't You Take. Dat was ook een hele grote hit ook nog. Dat Ja. een Ja. ja. ja. ja. daar was het ja. toch allemaal... Ja. Iets, ja. Ietsje minder, gewoon kleinere is. Ja. En jullie staan wel, denk ik, aan de geboorte van de Nederlandse rock en popmuziek, ja. denk ik. Nou ja, we ja. waren de eerste die in de hitparade kwamen. Ja. Als, uh, zeg maar, als beatband. Ja. Want dat heette dan een beatband vroeger. En de Earrings, die kwamen na ons eigenlijk, de Earrings. Ja, die waren wat jonger. Ja, en die kwamen ja. altijd bij ons kijken, want ik weet nog wel, ik zag, dan zag ik van die jonge gastjes ja. binnenkomen met Sjaak <laughs> Zennef. Want Sjaak ja. Zennef was dan hun manager. Oké. Okay. Toen weet die nog, Jaap Zennef. Toen kwamen ze binnen, speelden we in Fronestein. In voorbeel, ik had het er pas geleden met Rienus toch over, toevallig. Met Rienus uh, Hij zei, ja, want wij kwamen kijken daar in Fronenstein. En wij Oh, we stonden zo op, oh, ze wisten niet wat we ja. zagen. Dus ik zeg, daar kan ik me nog herinneren. Want ik kan me herinneren dat er twee van die kleine mannetjes met lang lange haar binnenkwamen. Met Jaap Zennep. En Jaapie Egermond, die drummer... Die nam altijd met een bandakkoor mee En die ging bij onze drummer stiekem op zitten nemen. Ja, ja. En die dat allemaal drumde. Oké, okay. ja. wat knap. ja Daar ging dat allemaal. Ja. Maar de Stoneswijn is dus heel belangrijk geweest. Ook ja, voor, uh, voor de omslag hè, voor, ja. van onze muziek. Van dat uh, wat kleur ja, naar de, wat Er waren ook, dus ja. inderdaad in die begintijd mensen die jullie creatief en zakelijk verder hielpen. Ja. Had, had je dat toen al een beetje door? Want er zijn natuurlijk veel bands die zeggen, we zijn zakelijk... Toen geholpen tussen aanhalingstellingen. Ja, Genaaijt. Ja, Het gaat genaai, er ja, heel erg ja, ja. Maar um, uh, dat, dat ging allemaal goed bij jullie? Nou ja, bedoel? wij zijn natuurlijk ook ah. maar Vertel. Nou ja, dat is niet we leuk, niet maar door de manager dat wil ik wel weten. Ja. Eigenlijk door, toch wel door de, door de maatschappijen. Want, okay. Maar dat was natuurlijk onze eigen fout. Want wij tekende voor een bedrag van... Met z'n vieren dan, hè? dat moest je dan nog delen. Ja. Van iets van 2% of zo kreeg je dan. Oh ja. <coughs> dus maar dan, zij op. zeiden, ja, maar wij investeren. Ja. En wij wilden wel plaatjes maken. Ja. Hè? Want dat, wij wilden ja. wel plaatjes maken, dat dus ga ik dus precies dus, ja. Of, of daar dan, wat dan verdiend werd. <laughs> maar ja, als je dan 150.000 singeltjes verkoopt. Ja. dan wordt er aardig aan verdiend. En we konden ja. wel, dat was wel het voordeel. Wij konden opnemen wat we wilden. We hadden oh. tijd, maakte Geen niet probleem. uit. Nee. Geen probleem. Op een gegeven moment gingen we ook naar Engeland natuurlijk. Ja. gingen we opnemen. Ja. En dat waren natuurlijk toch dure projecten allemaal. Ja, 2% zijn ja. dat niet veel. Hè, nee. <laughs> nee. In the states, negros fight for freedom. The slogans, they cry.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 It could turn out right in, all I hope and love, that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Oh. En wat deed jij overdag dan? Overdag? Oh, ja. Nou, in de beginperiode was ik aan het behangen. Oké. Okay. Want ja. mijn vader had een behangwinkel ja. en... Ik was van school ik was de mula had ik afgemaakt en ik, ik kwam met mijn vader in de winkel te werken eigenlijk. Ja, natuurlijk ja. En mijn moeder werkte daar ook, die verkocht dan aan, uh, aan, aan de toonbank. Ja. Zo'n winkel met bijvoorbeeld rollen behang. Ja. En verf en dingen. Ja. En mijn vader ging behangen, Hij ja. ging dat vroeger, maar zijn, zijn vader ook al. Oh, die, die, ja. die was van zijn vader geweest die winkel. Tuurlijk ja. ja. Maar ik heb die winkel nooit overgenomen, maar ik heb wel daar behangen geleerd. <laughs> en Dat kwam goed uit. Want ja. Als het slechter ging, kon ik gaan behangen. Ja, en dat verdiende hartstikke goed. Dus ik heb nooit wat dat betreft ellende gehad. Oh, goed. Er ja, goed, dus ja. Ik denk, en ik doe het nog wel eens af en ja. toe. Ja. He, dus, want, want ja, je blijft er lekker fit van. Dus je wordt, het wordt goed betaald. Ja. Het is heel leuk werk. Nou, nu nog niet. op jouw leeftijd en ja, ja nou, je ja, ziet er ja. nog goed uit zonder meer, maar ja, nou, ja je bent in op 80, dus ja, is ongelooflijk, ja. ja, nou. ja. De specs had het er al over die zegt nou uh, een voorbeeld voor mij, ja. Ja. ja ik, ik heb één voordeel. Ik rook nog af en toe. Ik ben toevallig nu met pleisters aan het af. Oh, oké. Okay. Ja. Daarvan. Ik heb mijn hele leven gerookt wel eens gestopt ook, maar ja. Dat is het enige nadeel. Ik rook nu dus nog niet eens de helft van wat ik normaal rook, door nee. de kleisters. Maar oh, toch wel. Ja. ja. ja. Uh, maar ik denk weer niet. En dat doen ze allemaal wel. Ja, dat is waar. Ik denk dus niet. Maar. Uh, ja, allemaal. ja, ja, ja ik, dacht, ik dacht dat iets met. Die, ik weet niet of het zo Die Haagse. Nou, de Earring. zijn toch ook wel op zich verstandige jongens. Als het gaat om uh, hoe ze voor zichzelf zorgden. Alleen Berry niet, natuurlijk. Berry niet, nee. Nee, dat is dan de uitzondering op ja, ja, de regel. dat is ook een soort, soort apart iets. Want. Hij heeft geloof ik nooit een kater. Maar we zijn een paar jaar buren geweest nog. Oké. Okay. En uh, wat die weg kan drinken. Ja. dat, ja, dat. <laughs> uh, ja, ja. ik één glas ik, ik drink wel eens een biertje bij het eten. we he. ja. Ja. het eten gaan vind ik dan ja. wel gezellig. En dan ook wel ja. lekker bij het eten. Ja. Maar dan de tweede voel ik al hè. Okay. Moet ik uitkijken. Ik ben niet gewend, Nee, nee. nee en dan ja. krijg ik ook pijn in mijn kop van. Het oh, ja. Er was niet een soort uh, dualisme. Dat, zeg maar, je had de outsiders uh, die, die uh, alles wat God verboden had namen. En de Haagse bands. Dus je had Amster Amsterdamse zien dat nou, de Haagse was... bands wat meer common sense hadden. En wat, ja, wat, wat meer, wat dat, meer ja, voor, wat, wat, voor zichzelf zorgden. Ja, dat kwam eigenlijk ook door Simon Finkhoog. Die, die Want die was in Amsterdam... Wally, Wally Tax was bevriend met, met uh, Simon Vinko. Ja. En die was, al, die was toen al, want ik ben wel eens op een feestje geweest met hen toen. Wat ze er allemaal zaten in te nemen. Dus ik ik, <laughs> ik, ik wist niet wat het was allemaal. was waarschijnlijk na zijn 16 en nooit meer nuchter geweest, Simon Vinko. <laughs> nou ja, en die, die waren altijd dan trippen ook, hè. Ja. Dus die waren echt LSD en, en weet ik wat er oh, allemaal. Wel interessante mannen was. natuurlijk, ja. ja. Maar ja, ik moet zeggen, hij is toch... 80 geworden nog. Ja, ja, ja. ja. En hij bleef vrolijk. Ook nadat zijn onderbenen ja. schoonputeerd bleef hij ja. vrolijk. Ja. Enorme levenskracht. Ja, ja en ik vond het ook wel een hele aparte man hoor. Maar ja. ik heb wel eens naast het Tax gezeten. Toen was het op, een vriend van mij woonde boven Wally Tax... in de Blaziestraat in Amsterdam. En dan ging ik s morgens altijd even... als ik naar die vriend toe ging... ging ik wel eens een bakje ja. koffie drinken eerst voordat ik naar hem ging. Ja. En dan zat, daar zat Wally Tax al... En die zat dan al met borreltjes om s morgens om tien uur. <laughs> ja. En die zat alleen maar zo. Ja, dat was wel triest hoor toen ik ja, dat zag. Ja, zonde. Ja, zo zonde. zonde. jongen die had echt ook, kon mooi zingen. Ja. Hè, want die ballads die die zongen ja, waren prachtig. Nog. Ja. Hij schreef hartstikke mooie liedjes. Ja. En dan, ja, een hele eenzame... Had Paulitax had iets van... Ik ben een muzikaal genie in de wereld moet het weten. Dat omdat zijn hele leven heeft gestoord. Hij had, hij had altijd, altijd liefdesverdriet, ja? Want hij ging toen met Laurie lange Ja, Laurie, ja. En Laurie, er was een leuke meid hè. Maar die waren ook hartstikke gek op elkaar. Maar ja. die heeft toen kanker gekregen en die... Was heel jong overleden. Ja. Want ik zat wel eens met Walliers en dan zat hij altijd te huilen, weet je, om haar. Oh, ja, dat ja, ja. Ja, is triest. Zeker triest. Ja. Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful so fine how i wish that you were mine oh, your foolish pride Oh, Miss Wonderful You're so beautiful Oh, Miss Wonderful You're so beautiful Oh, Miss Wonderful, so, oh, Miss Wonderful so, so beautiful In mijn muziek heb je natuurlijk uh, altijd drie dingen. Je hebt je lol, moet je ervan hebben. Je wil geld verdienen. En je moet ook je ei kwijt. Je hoe is dat met het creatieve, dat laatste? Heb jij dat zelf? Wat het nu over Walletax. Tax misschien ook liefde is. Maar ik dacht ook dat hij zeg maar, qua creativiteit zich een soort miskend genie voelde. Wat hij dat niet was. Niet. Maar... Dat weet ik niet. Oh, dat oh, lijkt hij... mij niet. Want hij heeft toch genoeg succes gehad. Ja ook, ja, ook een, weer een wel. ja, ja. Oké, okay. misschien uh, nee, ik zie ik dat. Ik denk dat vreemd. hem hoofdzakelijk liefdesverdriet was. Want ja. ik heb nog twee andere vrouwen. Die ene is trouwens net overleden helaas. En die hebben dus met Wally gegaan. En daar weet ik van dat Wally, als, als het uitgemaakt werd... dan zat Wally helemaal in de put. Want ja. Dus hij ja. heeft verschillende liefdes gehad... Die niet goed gingen. En nee, nee, nee. waar hij dus volgens mij een soort van trauma aan heeft overgehouden. Nee, nee. ja. Hoe kijk jij zelf in die loop van die decennia tegen het creatieve proces aan? Wat, wat voor eisen stelde je jezelf? Of was er altijd voldoende om lekker te zingen en te gaan? Of was jij met nou, ja. dingen ding in je hoofd bezig? Je dacht, ik wil dat of dat? Of... Ik heb natuurlijk altijd de mazzel gehad dat ik goede componisten om me heen had. Dus okay. Hobby van Leven was natuurlijk ja. de eerste... En uh, hele goede muzikanten, altijd. Ik heb met de, de beste muzikanten gespeeld. <coughs> en Robbie was de eerste die creatief natuurlijk met liedjes aankwam. Ja, ja we hebben er zoveel opgenomen met hem. Mooi, ja. En dat elke keer als hij weer een nieuw liedje had, of de ideeën ja. voor een nieuw liedje, dan, uh, dan ging ik naar hem toe en dan belde hij me op en zei, ja, ik heb even. Ja. op zijn kamertje gewoon, zijn klein kamertje. Dan gingen we, hadden ReVox recorder, namen de dingetjes op. Ging die ook de toonsoorten goed bepalen. En ik breidde er dan weer wat aan. En hij, ja, als het maar uh, ja, verder okay. het zo ontstond dat. En op een gegeven moment daarna werd het natuurlijk wel minder. Want er waren natuurlijk wel uh, ook wel songwriters in, in die bands die ik had. Iedereen probeerde wel liedjes te schrijven. Ja, dat werd dat toen eigenlijk man. pas een beetje gedaan nadat Robbie daar succes mee had gehad. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, maar die waren natuurlijk toch wel minder kwalitatief qua... Qua liedjes echt, zeg maar. Ja, ja. Toevallig nu weer, met Spex. Ja, ook een goede. Hebben, ja. Ik wist wel dat hij hele goede liedjes schreef. Die, ja. die kent ik ook wel. Maar ik heb eigenlijk nooit gedacht, of voor ons... Om dat te doen, ja. Ja, omdat ja. Amerikanen is wat hij doet. Ja. Het is toch een ander soort stijl. Maar we hebben het helemaal naar ons toe getrokken. En, ja. Ja, en prachtige liedjes gewoon. Ja, een goede band ja. natuurlijk, hè? Ja. ja, ja. En Pollen natuurlijk, die schrijft ook fantastische ja. liedjes. Ja. Dat we hebben met Poller ook een nooit gedaan. ja. ja. Ja. Van, uh, ook te gek de zingen, want, uh, ik zou het zingen ja. maar Pollen die zong en ik zei dat moet jij zingen weet je wel? Dat, ja. dat zing je zo goed dat ga ik ja. niet, niet verbeteren nee, nee ik dus heb dat ook een nummer gehoord bij Specs ja, ja ja dat was boven op zijn kamertje oh ja, maar, ja dat was ja, ja. we hebben dat vier nummers gehoord inderdaad ja. waren ze toen al klaar ook? ja net hij had ze net op zijn computertje staan of zo dus ja een maand ja. geleden of zo ander, anderhalf ander, ander, maand geleden ja dat kan wel ja, ja, ja dat ja. Een mooi nummer ook hè, van Van uh, Koller. Ja, zeker. Zingt hij ook goed, hè? Ja, maar een heel andere stem inderdaad. Want ja. die kennen we natuurlijk van zijn hit, maar was het was toch heel anders. Ja, maar, uh, Ja, heb je ja. he, he, he, he, he, he, he even tijd? Dat nummer ja. bedoel je. Ja, dat, uh, ja, ja. ja mooi. Nou, hij zingt het een beetje, ik vind het zelfs een beetje elvenzachtig hoe hij het zingt. Ja, hij zingt ja. het heel warm. Ja, Maar jij had het er nog over, inderdaad. hè? Dat er een beetje een zwarte stem doorheen klinkt. Ja, we hadden het onderweg ook hier naartoe over het feit... Uh, omdat ik ook nog eens uh, Johan Derkse terug hoorde. Dat ging dan even over uh, Theo van S. Ja. van de Shoes. Dat herkende ik ook. Hij zei, er was dat, dat, dat, dat ja, zwarte soul geluid. Hè, dat dat zou je ook herkennen. Sommige zangers, blanke zangers, ja. die hebben dat gewoon. Ja. Die, hebben, die hebben die soul. Ja. En ik, moest, ik, ik dacht nou, nou van, van, van die zanger van de Shoes klopt dat ook. En misschien al wel van meer. Maar ik denk... Nog even terug naar de Motions tijd. God dat voor jou volgens mij ook wel. Of nou, je hebben nooit zo gezien. Die in die hele vroege tijd. Daar ja, kon dat ook. Of je hebt ook de sterren. Ja, we hebben wel de, ook blues nummers opgenomen natuurlijk in die tijd. Ook wel ja. voor hobby Maar het waren bloesnummers. En daar... Want ik, ik, ik hoor het eigenlijk nooit meer. Maar ik heb wel eens dingen teruggeluisterd. Ja. Of dat iemand met zo'n nummer komt. Joh, en dan moet ik eerder... oh ja, dat ben ik zelf. Dat, <laughs> dat weet ik dan niet meer. Maar ja. dan denk ik... Nou, dat zing je toch wel. Ook bluesy en ja. zwart. Een beetje ja. zwart wel. Ja, ja dat, dat hoor ik dan ja. ook. Maar dat heb ik de, de, op dat moment ben ik me daar niet van bewust. Ik heb het niet echt geprobeerd. Omdat, wel omdat een bluesnummer ja. zing je het anders misschien. Ja. Ja. Maar ja... Ik ben eigenlijk bekend geworden... dat zei Johan altijd ook... Ja. Door, de, door de ballads, ja. Daar, ja. Maar ik heb natuurlijk heel veel ruige dingen gezongen ook. Ja. En heel hoog en heel laag. En dat ja. gaat nog steeds... Nou, ja. Sommige dingen... Bij de nummers die wou ik niet spelen hoor, maar er zitten dan uh, onbekendere nummers tussen. Denk, Jezus, wat zing ik daar hoog? <laughs> en wat laag. En dat hoger, dat haal ik van die nummers niet meer, maar wel ja. van alle bekende nummers. Die oh, ja, okay. spelen ja. allemaal nog in dezelfde ja, toonsoort. Ja. Please tell me you care. Because this old loneliness is hard to bear. Warm me, baby. Whenever I'm cold, we still got our dreams and our stories untold. Warm me, baby. Right from the start You taught me to fly You came to me Your love runs so deep inside Your love set me free The magic of you Just like a song It lifts me up when I'm down Give me strength to go on It warms me, baby Whenever I'm cold Hold me, darling May our dreams turn to gold Warm me, baby With that glow from your heart That sunshine feeling You gave me right from the start I'm gonna stay with you darling right to the end And I'll warm you baby whenever you're cold We share our dreams and our stories still untold Warm me baby with that glow from your heart my sweet redemption, right from the star. Wat, wat, wat me ook opvalt, dat. Uh, ik weet niet of je dat ook. Die, die had de jaren 60 en de overgang van de muziek van de jaren 60 naar de 70. 60 was natuurlijk. Ik vind Earing altijd een goed voorbeeld van. En in die band. En in de 70 was het een beetje uit. Dan moest het rocken, was het harder ja, ja. worden. Ja. Maar jullie had, of jij had ook wel een heel ander, uh, met Robbie een ander soort geluid. Met Galaxy Lynn, uh, dat de jaren 60 was, helemaal weg. En ik weet niet of het aan de productie lag of aan de manier waarop jij... Want jij zong ook wel anders, wat, wat, wat meer volume, agressiever. Ja, waren ook andere liedjes natuurlijk. Het dus, waar, nou, dat, dat was ook het einde van de jaren 60 meteen, hè? Galaxy Lynn ja, is dat echt maar dat, dat was later was in ja. 76 was hè? Of in 76, ja. ja. Ik, ja. Was dat toen pas. Ja. ja. Maar goed, het zat toch ook uh, de, de jaren 70 uh, samen echt in toen al. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, kijk, Hobby die. Ik, ik had altijd nog contact met Robby... en Robby ja. die wilde toch nog een keer iets doen. Want hij was eigenlijk ja. gestopt en hij was shocking blue. Hij, hij denkt: Ja, ik heb, uh, had geld genoeg. Geld, ja. Ja. En Robbie is niet zo van uh, dat touren, toeren, want dat, dat vindt hij helemaal niks. Okay. En reizen en zo. Dus toen, uh, toen zei hij: Ja, ik wil toch nog een keer een band uh, beginnen, maar die moet jij samenstellen. Dus ik moest oh, hem samenstellen. Okay. Ja. Want hij had geen connecties verder. Ik heb een vrij groot netwerk van muzikanten, want ik heb met ja. zoveel muzikanten gespeeld. Dus ik heb een aantal muzikanten bij elkaar gezocht. Ja. En, uh, uh, dat de bedoeling was om geen gitaarband... maar een mandolineband te beginnen. Mandolineband? Elektrische ja. man mandolines. Ja. Een ander geluid. Ja. Dat hoor je ook op die platen. Ja. Ja. En daar ging Robbie dan ook weer nummers op schrijven. Op die, op die sound. Dat was een andere sound ook. En dat was het aparte van Galaxy Lin. Ja. Dat, het was anders dan... Uh, het was ook een beetje folky. zaten Er we zaten wel veel Foki dingen. Want ja. we hebben ook nummers... Uh, Zeg maar die, die van. Ik kan niet zo graag op die naam komen nu, maar. er waren bekende nummers, Van, van die oude nummers. Ja. Hè, die je gewoon zelf ook op mocht nemen onder je eigen naam. Uh, heb je een naam voor hoe dat. Uh, ja, na 50 jaar of zo. Dat de, de auteursrechten krijgen, ja. van af zijn? Ja, ja. nou ja, dat, dat, ja precies. Dat, uh, hoe noemen ze dat nou? Uh, traditionals. Traditionals, ja. ja. En, en ja. daar kon je gewoon je eigen naam ook onder zetten, bij wijze van spreken. Ja. ja. Maar in ieder geval, die nummers hebben we dan bewerkt. En dat, daar hebben we twee LP's toen meegemaakt. Okay. Ja. Ja. Ja. Maar mandolines zijn ook heel apart, ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, er zat wel in de studio gitaar bij mm -hmm. om het wat body te geven. Ja. Maar in principe was het allemaal mandolines. En ah, zo ja. traden we ook op. Ja. En ik speelde een beetje fibrofoon erbij. Oh, okay. En, en ja. dat, waren, uh, ja. dat, dat was anders dan wat er, wat er op dat moment uh, gaande was. Ja. Dus daar viel het ook op. En wij konden, we kregen gelijk een heel groot. Contract met heel veel geld van Polydor Hamburg. Zo? Internationaal. Ja, ja. Dus dat, dat kwam omdat Robbie erbij zat, natuurlijk. Ja, Die had ja, de wereld in ja. geschreven. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Was het zo dat Shocking Blue echt. Uh, Want toen Robbie naar Galaxy Chaléin kwam, was Shocking Blue op ter zielen, hè? Of, of ging dat nog door? Shocking hij, Blue. Ja. Shocking Blue is nog doorgegaan toen Robbie eruit Is ging. hij nog doorgegaan? Je ja, wat ik. Ik, Blue... okay. ik heb zelfs nog. Getourd met Shocking Blue als, uh, als tourmanager. Want toen speelde ik niet. En toen ben ik met ze meegegaan door Duitsland, Tsjechoslowakije en een aantal landen. En toen heb ik ook een andere gitarist erbij gehaald, Martin van Wijk. Daar had ik mee gespeeld in Jupiter. En die kwam uit Australië en dat was een hele goede gitarist. Die schreef trouwens ook goede liedjes. Dat, die, die schreef echt een beetje hobbyachtige liedjes. En die heb ik bij Shocking Blue gehaald toen. Ja, op een gegeven moment uh, is, ik heb de laatste LP van Blue geproduceerd. En ja. dat vinden heel veel mensen een van de beste platen die, de, die, de, die ze gemaakt hebben. Jij vind zelf ik zelf hoort? niet hoor. Nee, maar, oh. nee, vind ik zelf niet. Ja. Maar dat hoor ik dan van mensen. Ja, dat is juist een unieke plaat geworden. Dat is de laatste ja, plaat van hun. Maar daarna is het. Was het ja. uh, zijn ze gestopt op een gegeven moment. Ja, ja dat was natuurlijk een goede zangeres ook. Hè? Ja, ja. En een topwijf ook, hè? Ja? Ja, ze ja, een lieverd. Ja? Ja. Te vroeg overleden, ja. Veel te vroeg. Ja. Gewoon zo zonde, ja. Ja, ja was, ze, ik heb er nog wel, na nou, twee maanden voordat ze overleed, heb ik haar nog ja. gesproken. En toen vertelde ze wel, ja, ja, ik, ik, heb, ik heb iets, maar ik weet niet wat. En oh. ik ben zo bang. En voor, ik <laughs> ik, ik doodga, ga ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat ja, ja, is het moeilijk, ja. Ja, ja. ja. ja. Maar goed, een stukje terug, want we waren inderdaad bij je, je ouders, hè? hoe je bent... Uh, ja. Yeah. Je hebt eigenlijk geen muzikale opleiding gehad, begrijp ik. Nee. Helemaal niet. Allemaal zelf aangeleerd. Nou ja, ik heb natuurlijk wel... Ik heb gitaarles gehad. Ik speel het nooit. Nee? Maar, en ik heb pianoles gehad. Oké. Okay, speel ja. ik ook nooit. Maar ik, ik nee. heb het wel geleerd en ik heb het wel een beetje gespeeld. Ja. Maar ik, ben, ik heb zulke goede muzikanten om me heen. Ja. Dan ga ik niet zitten spelen, want dan... Dan, nee. is, dan, dan durf ik niet eens tegenover die jongens. Nee, dat vinden goed. ze niet erg natuurlijk, maar wel. <laughs> maar in ieder geval, uh, ja. ik heb niet echt een uh, verdere zangles heb ik gehad. Maar zeg ook, maar, weet, uh, ja. het schaven aan zangpartijen, de, de, deed jij dat? Of hoe, hoe ging het? Uh, daar was je misschien extra mee bezig. Je deed ook wel Close Harmony... Uh. Ik had het niet goed gehad. Maar jezelf dan ook wel. Ja, Terranera. Ja? Oh. Ja, maar ja. wij professioneel ook hoor. Ja? We hebben tien Terranera. keer bij de televisie geweest ook. Oh. Met, met uh, Balkanliederen. Oh. En dat was allemaal ja. a cappella. Zo. En ik zong de lage stemmen erin en de hoge stemmen. Dus ik ging van laag naar heel hoog, maar allemaal, dat waren aparte Die stemmen waar waren, waren we met z'n vieren, met z'n vier, uh, twee, moet ik maar vertellen zo. Drie, zes mensen. Zes mensen, zo. Ja, ja. nee. Nou, twee dames en, en twee heren. Of drie, dus drie dames en drie heren. Okay. Zo was het, ja. dat ja, is weer lang geleden. Maar ja. dan, <laughs> uh, dan zongen we allemaal een aparte melodie in één liedje. Dat oh. is raar gezegd, gezegd misschien. Ja, nou, maar, maar we hadden allemaal ja. een partij. Die kwamen bij elkaar in één liedje. Oh. En dat was bijzonder, heel bijzonder. Ja, dat is zeker. Ja, ja. We hebben nog met de Bee Gees zelfs uh, getoerd. Ja, en de nog. Lady Smit Black Basso. <laughs> ja? Ja. Zo'n grote namen. De ja. Bee -Gees heb je ze dus ook ontmoet. Ja. Oh, maar die had ik al een keer ontmoet. Want die hebben we met de Motions al een keer meegespeeld. Ja. Ze zeggen altijd dat het summum is van Close Harmony, hè? Omdat, fantastisch. Het, ook, omdat het ook broers waren. Ja, dus ja. het gaat nog verder dan, ja. zeg maar, Crosby Stills Nest. Ja, die grijpen helemaal in elkaar, hè? Ja. ja dat, is, dat hoor je echt, ja. Ja, ja dat is uh, fantastisch. Ja. ja, heel goed. De naam van Robbie van Leeuwen is al vaak voorbij gekomen. En we sluiten dit eerste uur af met zijn grootste hit Venus uit 1969.